Het is praten hier, maar het is nu oh ja. wel druk, ja. dat is even vreemd. Opeens, ja. We zijn drie keer als in juist staan. Nee, dat niet. Nee. Nee. nee. nee. Zo is eh. Uh, dat is liedje van, uh, van net spelen. Mag jij? Ja. Een ja. swing-syndak. Oh, nou. <tom> Nee, serieus He, nou burger is er ook, dagburger dagburger, dag vroeger spraken ze daar garlic hè? garlic, ja. Ja, ja dat is ook een van de klassieke talen die ik in mijn stinken nog steeds ja, toch, uh, het is wel, blijft wel apart volk uh. nee, links al. alles, ja, Ja, dat lezen je hier af ja. We hebben goede plannen. Uh, ja, we spelen Franse muziek, dus een beetje afgeven op die Engelse. Oké, natuurlijk. Stikke maar bij me Ja. En ik ben de eerste bewoner van dit huis. Per Ik ben ook de eerste bewoner van dit huis. Ja? heeft sinds 87 iemand het alleen maar gehuurd. En het heeft gewoon niets... Nee. Ze hebben hier Die had de gordijnen opgehangen en that's it. En die passen niet eens. Maar ja. Dat zijn nogal flink lampen stof dus. Heeft hij uh, hier nog wat verbouwd of zo? Ja, dat, zou, dat, dat vraag ik me dan ook af, weet je wel. Vooral omdat ze wel wisten wat voor energieverbruik ik zou hebben. en Dat ligt toch twee keer hoger dan dat ik het tot nog toe weet te maken. En ja, dat dat, vindt... dat, dat flikkert ze je altijd. Stuur dus ze eerst echt een dikke rekening. Ja. En als jij niet belt, dan vinden ze het ook goed. Moet ja. iemand dan, eh, Joze? Echt gast van duizend. Wel een set, maar het is hasje eigenlijk al. Het is hasje. Ja, een hasje kan mijn keld niet zo goed hebben. Hallo ja. oh wat oh, staat er nu op film? Shit. Ja, maar dan zie je toch bijna niks, Het is een heel vaag beeld. Even kijken, en schijnbaar is vandaag de lente begonnen. de is dat De lente is begonnen vandaag. Ja, was ook een hele dagje. Ik kon er ook niet laten, maar eventjes lekker in het zonnetje een beeldje steun. Uh, ja, zo hoor. En ja, dat had je verdient ook. En blijkbaar, ja, want ik had allemaal... Uh, ja. Merci. Ik heb het idee dat gewoon, weet je wel, die, die hele financiële crisis, iedereen is zo beu ze zet gewoon de nieuwsberichten af, ze gaan er eindelijk uit, uit nu wel, <coughs> schijnt gewoon de zon weer. Nee, maar ja, we sinds, niks achter. sinds achter zijn dat ze in het onderwijs nauwelijks kunnen spellen, meer, staat er ook iedere keer in de krant, staat er een crisis, maar er moet eigenlijk zeer staan. Ja. <laughs> Uh, ja, echt waar. Ja, maar je ja, de... Als je nog een boot wil kopen, mijn vader heeft hem te koop staan. Dus... Oké, okay, wil iemand <laughs> nog een boot kopen? is nog een boot te koop. Ja, het is trillen, maar waar? Ja, het is een hele mooie. Een hele mooie boot. Echt. Ik kan nu geboden worden? De een zijn een brood, oh. is de ander is een boot. En we hebben hier een de, de oproepertjes. <laughs> Doe, ja, dit, zijn, dit zijn de advertenties. De, de, de, de zijn brood, is de zijn boot. Ja. Dus. Uh, nou, niemand is geïnteresseerd in een boot op het ogenblik Oh. Nee. nee. Uh, is iemand geïnteresseerd in een oude Duitse Klea-gitaar? Een oude Duitse Klea-gitaar, jongens en meisjes. Klea. Klea. Klea. Klea. Klea. Klea. Oh, ja. Klea. met een gewoon die weg, niet tussen de ogen. Is dat zo'n. Uh, met die hele speciale serie? Ja. <lacht> die, ja. die is het. <coughs> en dan die ja, ene precies die. die daarvan. Echt, dat is die, want er is maar één van aan. Ja. Er is maar één van. Ja, ja de, de serie, met het zijn allemaal landgebouwde gitaar. Wauw. Ja, Echt toch? En die, die heeft toch drie klanten gaten? Dus. En, ja. en, en het middelste van dat is een klein. Een klein raadje. Aan de zijkant twee nee, F-graten, ja, F ja. Heel mooi. En het is een, een, een sunburst of nee, niet echt sunburst. Ja, een mooi, mooi rood met zwart. Ja. It's quite, the thing, man. quite a thing, man. It's quite a thing, man. Ja, maar dat is wel leuk, want voordat ik het daar kocht had, heb ik die dus in mijn handen gehad en ook in overweging gehad mm -hmm. en, uh, nou, de, de looks zijn er. De looks zijn er zeker, ja. Maar hij, ja, het is gewoon. Het ook, waar. alleen het volume niet. Het volume niet, hè? Maar. Dat is natuurlijk niet het is nou, net hè. zo eentje als een oude Framos of zo. Hè. Precies, inderdaad. Ja. Heeft het ook heel ja, Oké, okay, ja, ik even ja, te denken met wat je nou ja, beschrijft. Het, kom je Duissel, okay. het komt allemaal uit Duitsland hoor. Het komt allemaal uit Duitsland ook. Het is allemaal van het Lira. Je hebt okay. Lira, Hoffer, uh, Eco, Day, Hoffen inderdaad. Hebben nog een. Nog zo'n feestelijke. Ja, Framoskia. Ja, dat is en dan. Ja. Eco? Nee, dat is Italiaans. Eco is Italiaans. Dat heb je al meteen gezegd. Die zijn soms nog best leuk. Ja. Wat voor lief? Ik heb er in ieder geval eentje die. De Italianen? Ja, toch, de Alpameer Spijling. Ik heb er een. Kijk, het is wel een Italiaans door Italianen. Die van Burgos ook alleen dan in Brazilië in gemaakt. Oh ja, ja, Paulus anders is, komt wel uit Brazilië. Nou. Ja, mijn uh, basgitaar is ook, uh, mijn akoestische basgitaar is ook gemaakt uh, onder auspicie van Amerika en China. Nou, oké. Staan huis niet de kindertjes uit uh, te zoeken die dat in elkaar moeten zetten. <tus> zou ik. Het... Ik denk het wel, Ja, ik denk het wel, <tus> Nee, Jawel <tus> Nou hè. Ja man, werken wij even hard. Nou, we kunnen bijvoorbeeld uit een scala van diverse liedjes kunnen we kiezen. Ja, alleen ik heb ja. geen setlijst bij me eigenlijk. Dat weet ik allemaal niet meer. Ja, maar ik dan kun je gewoon een, uh, nog zo'n verlaten setlijst? Iets met een lijst. Iets met een lijst. Nou, daar gaat het komen. Hoppa, Hoppa, dan gaat hij gewoon dan komt de hele behandel uh, uit uitzetten. Nee, ik heb ergens ook Wat, nog zo'n map, lief. maar die moet ik even uitpakken nog even. Ik een setlijst? Keer je dient ook vanaf de Mark Michiel Wouters swinglijst Ik zal het kijken, je weet het maar Mark Michiel Wouters swinglijst hadden we een keer de U-swing. U-swing Motel. Nee, dat niet. Maar hier staat op. Best room. over Row. Of hier? Ik was al gezellig bij op Lok, hè? Het was hartstikke gezellig bij op Lok. Ja, dat was echt leuk. Ja, hoor. Als je uh, ook, ook. Ik, maar, ik, ik was graag. Ja, was, was die vond het ook erg leuk. Ja. Dat is helemaal kapot, hè? Ja. Die zat er doorheen. Ja. Ik 67 van die man. Uh, die ja, dat wordt ook. Door, he. He. Ouwe locker, ouwe ja, we ja, ja. beginnen nou wel op te breken, een beetje. Ze wilde leven. Ja, jongen, maar tegen ons laat ze niks merken. Nee, nee maar goed zo. Hij, uh, hij slaat zich er goed bij hoor. Uh, heeft toch praatjes als, als, als, alsof ze twintig is? Ja, ja, ja, als als als als een vriendje van hem. Ik, ik ken het soort volk. als ja. ze zo zo zo. als dat als is zo'n als dat men dat zegt is zeker. Oké, okay, dus jij hebt een boot. Nee, maar eh, nee, ja. hij heeft, ja. mijn vader kreeg ook pas op latere leeftijd, dus Oké, okay, dat okay. kan nog. Het kan wel makkelijk. Hm. Hij heeft nog wel haar, dus ik word niet gaan. Oké. Okay. Maar je moet naar je opa, aan je moeders kant kijken. Ja, wel gaan, dus... Oei, oei, Keu. Nou, jij hebt nog strak haar hoor. Ja, nou ja, ik moet nog wel even mee. Ja, nou dat blijft. <laughs> de opa aan je moeders kant. Ja. ja. Factor. Die heeft het geen gedaan met zijn Nou, dan uh, raak je het niet verder kwijt, helaas Soms slaat het een generatie of twee hoor. Oh ja, <laughs> ja. Nou, zei al echt, echt, Dinsdag, <laughs> jongen, ik was met die Bas op mijn ja? fietsen, die fietsen Die Zegt Zegde zo'n kerel Die was kaal draad. Hey, er zit een Zit iemand op je rug Er zit iemand op je rug dus ik tegen hem. Meneer, er zit geen haar op je hoofd. Er zit geen haar op je hoofd. Echt, ik ben dat. <lacht> en hij heeft wel gekeken of dat zo was. Ja, okay. het was overduidelijk zo. Okay. Ja, nee, maar je hebt mensen die hebben dat niet in de gaten hebben. Ja, maar kijk, weet je, ik had ook niet in de gaten dan, uh, dat ik een uh, vaste brug had. weet je wel. Dat <lacht> <Ja. lacht> Waarheden als queen. Bedankt mensen. Iedereen die het alles gezien heeft. Ik stel het op reis. Moet je nog vuur? Ja. Heb ik ook hier. Toevallig. Ja, nu ook. Oh jij ja, ja. ook? Alles tegelijk. Alles tegelijk. Hmm. Heb je al een? Uh... Als je ook al in euh, het gevallen hoe zeg je dat? Ja, Lily. Maar blik, blik, oh. uh, ja, blik is wel we goed. We oh, uh, uh, ja, maar blik is wel goed. Dan gaan voor, uh, we u even voorzitten. Dan komt het muziek. We zijn eventjes de versnaperingen aan het verdelen. Ludwig en uh, uh, voor. Uh, voor uh, ja, we moeten even wat energie opdoen, en natuurlijk. Laten we ze resten, laten we ze resten. Ze kunnen onze krozen. En daarna gaan we. Um, ik moest krijgen, ze pakken hoor, Jongens en meisjes. Oké, Seresta. Ze gaan Seresta spelen. Ja, spelen we. dan. Gewoon nog een keer iets doen, dus een beetje voor wakker blijven? Tussendoor? Ja, we eigenlijk ook voor wakker blijven. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo in de wakker blijven, want het was voor mij echt nog wel half negen op school zijn. Dus wel Ja. Ik heb vannacht tot uh, drie uur gewerkt en ik was om half negen op school. Oh, dat is dus nee, een goede prestatie. Dat is knap, ja. maar je leeft, hier. ja. ja ik ben nog goed. geen 67 Ik ben nog jong. Ja. <laughs> ik ben wel jong. Je leeft dus je leeft. Ja, maar mijn echte leeftijd is gehad, uh, aan de overkant van mij. <laughs> dat is zo uitgewoon. Mm -hmm. gaan we wat Zullen we dat z'n rest daar van ja, vals uh, proberen? Ja. We gaan nu over te brakken. Geef ze een aard. Hm. Nee. Ja. Ja, het is een beetje zo. Wat krijg je ervan dan? Helemaal duffer. Oh, relax man. <laughs> ja, heel relaxed is het ja. <laughs> Goed dood. Echt goedkoop ja. je ja. nog een palmje? Nee, je mag noemen. gewoon een bedrijf noemen. Je mag gewoon een bedrijf noemen. <coughs> Oké, okay, want waar uh, ik zeg dat doe je een palmpje, doe je denken aan de palmgitaars palm in, uh, in Amsterdam. Daar komen die gitaren vandaan, waar we het net over hadden. toch okay. gaat lullen zijn. Die kan maar even, uit, even ja. reclame maken voor de goede man die daar prachtige gitaren kan. Ja, Seuren heet hij. Ja, okay. een hele aardige keer. Ja, Bel even bellen, hij kan zomaar weg zijn, want dan is hij weg om nog mooie gitaar in te kopen. Nou. Ja, het komt vaak voor dat je daar aankomt uh, vanuit Utrecht om een uurtje of vier, en dat hij dan op het bord staat dat hij open is, van tot, tot, tot, tot zes uur. en Dat hij dan toch al dacht van nou, ik ga gewoon dicht vandaag. Het is cool. wel echt iemand dus. Ja. ja, maar is het dan ook zo dat hij, dat hij dan, ja. als je tien uur s ochtends komt, dat hij dan uh, nog twee uur later is, omdat hij... Uh... Dat zou best kunnen. Ja. ja, wie weet. Het? Dat zou best wel eens kunnen, ja. En het wel eens pauzes gewoon. Lang, lang shortbreaks. Maar, als maar als palmgitar. Is, is, dus. palm Leuk zaak. Palm ja. Ze hebben een leuke radio op de site. Het zit zo'n ja. beetje tegenover de kleine daar eraan het water. Okay. Ja, dus ja, heet dat ofzo. Is de op? Dan te... gaat iedereen al die relaxte gitaren daar wegkopen. Het is eigenlijk bij de rock in, Ja. ja. Ja, dat risico is er ook nog En het is, ook al houden er niet van, dan moet je er toch heen gaan Want we hebben prachtige, exotische instrumenten Het is een winkeltje letterlijk zo klein als we, waar we hier ja. zitten ja. En het is helemaal vol Maar dan ook echt stampers vol gewoon Als je een tas hebt bij, dan kan je die beter gewoon bij de ingang er al meteen neergooien Want dan ja dat past niet. Nou nee, ja je moet gewoon echt zo, zo heel erg uh, <laughs> op eigenlijk mag je niet uit aan nee nee. ik kan niet <laughs> in ademen. zo Lieve kijkbuis luisteren daadjes. We nog een weer weer weer liedje, liedje, liedje, liedje. weer weer weer weer op de ballenlijst. Mag ja, ik even een stukje van je man? Ja. Ik zou zeggen van, misschien is het een goed idee om hierna eventjes uh, Doe ambiance te spelen. Als de mensen daar ook zo stemmen. Doe Sambiance. <tiedam> Doe Ja, oké. Okay. <laughs> We missen geen nood. Even rust. <tied> En het kwam goed. Ja, het kwam Heb kwam wel een hele dag zo'n Het is altijd wel goed om Ja, het is terug te spoelen. <laughs> kan dat? Race en rewind? Nee, en no, no, no. dat is goed. kan had het net vergeten We nee, Wil morgen ook niet? Maar volgens mij was ik het niet verpakt. Je begint het te zijn. Ja, ik, ik, weet je Ik zou natuurlijk willen als je een beetje meer naar mij, mij toe kan. doen. veel beter. Dan kan ik ook beter je gegevens. zien. Ja, ik ben stiekem om het afkijken. Of <laughs> ik uh, so irritant uh, ja, katchaka, ja vind het echt zo so irritant moeilijke slag. ik denk ja, ik zeg het even live Wellep, yeah, er ja. ik kom er voor ja ja ja ja Er zijn mensen die het leuk vinden ook nog. Echt? Ja. Uh, wacht. Kijk, en dat doe je het nou voor op zo'n vreinig aan? Maar, maar die, die gaan dus dan vragen om minor swing. Minor swing? Ja. Wat ja. krijg je dan? One, two, Dat van wel een vieze nasmaak gaf dat aan dat nummer. <hate> ja, dus ja. Is helemaal, <hate> helemaal weg alles daar. Al dan die 30 al minuten dat we dat ene nummer speelden, daar werd je helemaal de we. pleuris helemaal, ja. Ja. helemaal te niet gedaan. Kun je dat nog weg? Nee, het is live. Oh shit, staat het staat al in de krant. Oh jee, <hate> ook dat al. Als ik weer zo iets zie, dan iemand heel hard hoesten dan zo. <lacht> maar bier smaakt er niet minder op, laten we eerlijk zeggen. Het bier is goed hè? Bier is lekker. Ja. Een goede temperatuur. Ja, dat maakt het wel echt gewoon. Uh, onder elkaar. Zo heftig. Banden hoe vonden hoe vond het publiek het minus uh, 2? Ja, geweldig. Metast. Maar ze zitten nou gelijk al in de streptococken. Daar heb je vast niet van. Streptococken. Streptococken, Streptococ streptococken virus? Ja. zoiets. Ja, nee, dat is een bacterie. Streptococken infectie inderdaad. Kunnen ze een bacterie? Dat, o, dat is dan niet echt positief als je dat. Ja, die vreet je hersens. Uh, nee, maar het ging niet over de muziek. Nee, oh, we hebben ja. gewoon even over iets anders Streptekokken is gewoon dat, dat, dus van de steenpuist uh, tot de reumatische klachten kan er allemaal komen Ja, ja geloof het mij Die streptekokken, dat zijn echt van die Strepte uh, Streptekakzuckers Oh, nee. oh God. Walter, ben je weer nee. voelt <coughs> is uh, jaren. is misschien nog een gastenakje is Floris jaar was nu ja hè? 12 uur oh, oh, uh, Gefeliciteerd hours. is hij aan, uh, is online? Ja en uh, we gaan hem even feliciteren. Is ja, vriendinnetje ja, En we zijn niet in gebruik, joh. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de glorie, ja. Lang zal die leven, lang die leven, lang zal die leven in de glorie, ja. Er is Ja, is het? Ja, hier heb ik in mijn hand. Ah, moet ik de de dat wat halen? Naartoe? Graag, graag. Hoor, hoor, hoor vast, hè? Er is nog grie. Ja. Er nou is nog een gek. Ja, nat klinkt het hè. Nou, ik vind het fijn dat Wat moet er doorkomen in de merk? Nu? Je, je moet voor alles palm. doorkomen. Ja, je palm? palm en nog een palm? Nee, ik hoef even niks hoor. van mij is nog nog een half. Nee, ik heb nog. Yes. Eh, uh, ik moet even. Hier is je. Jeetje. Goed, Doe we spullen uit hè? dat liedje. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Die is mooi, man. Die is mooi. Nee, die is mooi. Uh, ritme en uh, solo wisselen, dan wordt het nummer echt totaal anders. <laughs> ja, goed, is wel. Het is echt gewoon pfff. Dan is het een keer helder. Ja, ik het is grappig. En dan gaat het weer terug. Weet je wat flip? Maar nou, het kan wel. wel. Leuk jongens. Echt. Luister terug. Geloof mij. Het is een uh, leuke maat. Het is allebei leuk. Ja. Maar het liep ook mooi. Ik me over deze keer. Ja. Ja. Maar net nee, niet. Denk. Maar dit, deze keer wel. Is Ja. Het is wel Er worden papieren bijgehaald nu. Ja, dat schiet u niet mee op. En er wordt eens dus even moeilijk gekeken. Okay. Ja, zullen we Swing voor Toe spelen? Swing voor Nee. Wie het prouwt? Ja. Dat zei ik nu maar. Okay. En Dan laten we maar Swing Toe gaan spelen. ja. ja. ja. Everybody on board. 7 8. Ja, nog een liedje. Dat is de namenspreking. We, we, we kunnen het altijd nog even doen. Ja, de nabespreking live. Ja. Ik ben de namenspreking even langs met mijn Als je dan op het de rode knopje van je afstand <laughs> in de link <laughs> <Ja. laughs> dan kun je de, de nabespreking. nog. Oké. Okay. Ja, maar zou je niet eens. Uh... Dus jij hebt ook al van die digitale tv. Uh... Nee, dat is uitgedrukt. Eigenlijk... <laughs> ja, maar bij de digitale, digitale tv. tv spelen, maar die gaat dan, uh... Allemaal welke knopjes je kan indrukken oh, yeah, en okay, okay, gebeurt yeah. er dit. Ja, dat is boring. Ik yeah. zal so, de melodie ook spelen. Hé jongens, maar een ruzie maken. Maar <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> around midtime gewoon, weet je wel? Nee, die kan ik niet goed. Sorry mensen, ze kan ik allemaal niet. Nou, dat is allemaal met die for what Ja, goedenavond, en dat was wat je gisteren dan met een oh. uh, nieuwe uh, world in the morning. En, uh, dag, ik dacht, ik zou er maar mee beginnen, want uh, ja, iedere morgen als je wakker wordt, is het een nieuw begin. Of zo was het ook voor van mij vanmorgen. Dus uh, ik uh, ga er rustig verder. En eens even kijken wat we zo hier op een uh, stapeltje hebben liggen. En uh, ja, een cdje wat we al een lange tijd niet gespeeld hebben. De band van Adi Shaw. En u luistert dan naar Swing in 2, Herman's Way. Dat is in Bright Tech City, in Nieuw-Zeeland. Maar dan... Nou, later... Ik zal het later wel... Ik zal het later wel... Ik zal het later C major. This is Hernan Weiner at Swing and Swade. Ongeveer 10 kilometer van een van de Tonga-eilanden vandaan en, dat is de, en toen was er nog een hevige aardbeving zo van over de 7 graden of 7 richtig graden en dat is geen dat is nou wel uh, erg hevig en toen is er ook, eh, hebben we, medestand hebben we dan ook hier in Nieuw-Zeeland, een tsunami eh, waarschuwing gekregen. Maar nou, dat is, hebben ze maar ook een uur later hebben ze dat afgelast. Maar, eh, men heeft wel, die aardbeving heeft men wel eh, gevoeld op de oostzijde van, van Nieuw-Zeeland. En, eh, ja, het schijnt een beetje te rommelen daar op die, eh, ...op die band van onderzeese vulkanen die zo hier door de South Pacific liggen. En dus... Uh, ...het is al passen, laat ik zeggen, iedere dag. Als het uh, zoiets uh, ook maar niet bij ons op de voordeur begint. <laughs> kan best lezen Oké, okay. en... Uh, ...we gaan nu... ...eventjes in uh, de Jazz, Swing en Bebop uh, tijd. In. En we gaan luisteren voor de volgende well, 15 minuten. Zeer zeker Benny Goodman, Dexter Gordon, Barry Como, Pix by the Back en misschien nog Teddy Wilson. Dus een combinatie van top artiesten in de Jazz, Swing en Bebop tijd. En als men wel weten, het weer hier is, wel, wat grijs. Maar ja, daar is het nu dan ook herfst voor. En, uh, Hier gaan we dan, met Benny Goodman. En een Goody Thank you. So giving little pieces, now how do you feel? Do? Don't lie awake, just singin' the blues all night. so. Prudy and new Dexter Gordon with Dexter cutting out. You're strolling through the park, the stars so bright above. You'd love to love somebody, but there's nobody there to love. If you ever get that longing on a June night, that wonderful longing you can never resist. Did you ever get that feeling in the moonlight, that feeling that says you wanna be kissed? Tell me honestly, did you ever get that feeling in the moonlight? Oh, Wonderful feeling that you wanna be good. You're strolling in the park, dark so bright above. You'd love to love somebody, but there's no one to love. Did you ever get that longing? Oh, wonderful love you can't resist Did you ever get that feeling? Feeling in the moonlight, that wonderful feeling that you want to be distant. You're strolling through the park, the stars so bright above. You'd love to love somebody, but there's nobody there to love. Did you ever forget that longing on a moonlight? That wonderful longing you can never resist. Did you ever get that feeling in the moonlight? Oh that, that, that, feeling, feeling that, uh -huh. that feeling that says you wanna be there. That pleasant feeling, feeling that says you wanna be there. That feeling that says you wanna be there. Okay, that was on Pericomo and we done pitched by the back mat for no reasons at all. Ik wens jullie allemaal een frede avond nog en een gezellig weekende in de vroege lente. Geniet ervan en be uh, careful. En dan zeg ik dan alweer, harera on... en tot de volgende week.